Mr. Dickens, hoe weet u bijvoorbeeld dat die chantage gelukt is? Dat begrijp ik niet. Stelt u zich eens voor dat Alan Ramsey nou eens niet was ingegaan op de eis... om een bepaald bedrag langs de weg naar Graves' en te deponeren? Of nee, hij ging wel naar de bewuste plek... maar dan om zijn kwelgeest onschadelijk te maken. Bij de ontmoeting kwam het tot een woordenwisseling... waarbij de man die chantage wilde plegen, u dus... zijn gevolgen trok en Mr. Ramsey neerschoot... Mr. Dickens? Ja, ook een mogelijkheid. Maar, maar ik, ik heb helemaal geen gevoel voor... Dat kan iedereen beweren, Mr. Dickens. Grote gode, ik. Nou ja, laat maar. Dit, dit heeft toch geen enkele zin meer. U krijgt geen woord meer van mij te horen. Het zag er alleszins naar uit dat inspecteur Cunningham bezig was met veel succes de fundamenten te storten voor een juweel van een gerechtelijke dwaling. Ik werd naar een cel gebracht. Pas twee dagen later, tegen de avond... verscheen inspecteur Cunningham opnieuw en haalde me uit mijn cel. Buiten stond een dienstauto die blijkens het nummer uit Londen kwam. Inspecteur Cunningham was ditmaal kennelijk niet in een feestelijke bui. We stapten in. We gaan nu naar Londen, maar ik zeg u open en bloot... dat dit tegen mijn zin in gaat. Voor mij is het volkomen overbodig wat inspecteur Nutting nou weer heeft bedacht. En wat mag dat dan wel zijn? Dat zult u gauw genoeg zien. De rit eindigde tot mijn grote verrassing vlak voor mijn eigen huisdeur. Even voor we uitstapten bleek kan ik hem nog een tweede verrassing in petto te hebben. Ik voelde namelijk plotseling het koude staal van een handboei om mijn rechterpols. Terwijl de inspecteur iets mompelde van neemt u me niet kwalijk ik moet mijn plicht doen. In de woonkamer trof ik een ware volksverzameling aan. Behalve hoofdinspecteur Nutting, Holloway, Sergeant Crocker en Margot, mijn vrouw, waren er ook nog Irene Ramsey, Tony Stanley en Bob en Jenny Callaghan. Op de vermoorde Alan Ramsey na alle deelnemers aan het feestje van de woensdag daarvoor. Inspecteur Cunningham en mijzelf meegerekend, dus precies tien personen. Toen we binnenkwamen. Liep Mr. Nutting ons al tegemoet. U overdrijft wel een beetje, Mr. Cunningham. Hij wees op mijn handboeien en Mr. Cunningham maakte ze weer los. Dames en heren, ik heb u hierheen laten komen omdat ik zo de indruk heb dat deze bijeenkomst een tipje op zou kunnen lichten van de sluier die tot nu toe nog over de moord op Mr. Ramsey ligt. U weet allemaal dat Mr. Dickens ervan verdacht wordt deze moord hebben gepleegd. Ik hoop dat u mij allemaal zult willen assisteren... om deze verdenking zo snel mogelijk weer uit de wereld te halen. Ik protesteer, meneer Van Ik ben er van overtuigd Mr. Dat... Cunningham, ik heb kennis genomen van uw protest. Wilt u nu zo vriendelijk zijn om van mijn standpunt kennis te nemen, als het even mag? En dat is? Het heeft te maken met het feestje dat vorige week woensdag hier werd gehouden. Ik zal het feest graag willen reconstrueren... Mag ik u wel een verzoek om dezelfde plaats in te nemen die u op die avond had? Ja, meer. Ja, ja, zo zat u dus allemaal. Mijn eerste vraag: zat u allemaal niets te doen, zomaar bij elkaar, of werd er iets gespeeld? Nee, we hebben iets. Ja, neemt u mij niet kwalijk, graag één voor één, Mr. Dickens. Ja. We hebben gekaart. Hoe lang, als ik vraag, maar? Nog half uur misschien. Misschien ook iets langer. We zijn ermee begonnen voor de voetbalwedstrijd begon op de tv. En daarna zijn we weer doorgegaan. Tot even na elven? Ja. Is er onder dat spel iemand de kamer uit geweest? U misschien, Mrs. Dickens? Ja, ik inspecteur. Ik heb iets te drinken gehaald in de keuken. Uh, juist. Nog iemand anders? En toen het spel afgelopen was? Ik neem aan dat de een of ander toen wel eens opgestaan om even zijn benen te strekken. Inderdaad. Ik heb een tijdje buiten op het balkon gestaan. Alleen? Eerst wel, maar later kwam uh, Mrs. Ramsey naar buiten. Toen ja. hebben we een paar minuten s'avonds te praten. Maar het was nogal koud en we zijn vrij gauw weer naar binnen gegaan. Herinnert iemand zich wat er gebeurd is... in de tijd dat Mr. Dickens en Mrs. Ramsey op het balkon stonden? Gebeurd? Wat zou er gebeurd moeten zijn? Er is iemand niks gebeurd. We hebben wat zitten drinken en kletsen. En Mr. Ramsey, was die al die tijd in de kamer? Allen en ik zaten daar in de hoek, aan de rooktafel. Goed. Uh, Mr. Stanley, ik blijf even bij u. U hebt met Mr. Ramsey natuurlijk over het een of ander zitten praten. Vindt u dat zo gek? Nee, maar ik zou graag willen weten waarover. Over zijn zaak. Hij beklaagde zich een beetje dat u... Nou ja, dat het allemaal niet zo...